Joost Zwageman leest een fragment voor uit Transito. De beste aller werelden. Waaruit te kiezen als je gaat praten over bergen aan zee? Neem het misschien wel best verstopte hertenkamp van Nederland... aan de voet van miniparkje Parnassia... waar je op de niet zo warme dagen in de zomer... als de dagjesmens meent dat je maar beter niet naar de kust kunt gaan... Met je kinderen een halve middag tussen de beesten kan dralen, met in die tijd hoogstens een handvol andere bezoekers. Tijd die met je meedraalt en soms zelfs pas op de plaats lijkt te maken. De hoogromantische weg naar boven, helemaal aan het eind van de Vazantelaan, naar de fenomenale duinvilla waar, zo weten ze je in het dorp te vertellen... Nog niet zo lang geleden de Moonies huisten, of een of andere hippieachtige secte waar geen ziel ooit last van had.